2017. Dit is de Battenvieren podcast. Voor een lekker rechtsgeluid. Mijn naam is Latte Brouwer. Mijn naam is Paul Baalman. En we hebben vandaag de gast Geert Baling. Een politiek historicus en schrijver, ook columnist voor de Volkskrant en Elsevier. Werkt aan de Universiteit Leiden en het interview zal gaan over het boek Zetelroof. Uh, ja, wat het boek uh, beschrijft, de onder, uh, titel is fractiediscipline en afsplitsing in de Tweede Kamer, 1917 tot 2017. Ja. Uh, je begint met een beschrijving van het ontstaan van politieke partijen en democratie zoals we die op dit moment kennen. Uh, dan een beschrijving van een aantal gevallen van zeteloof. En wat conclusies over het concept Zetelroof en dat dat eigenlijk niet iets negatiefs is, wat natuurlijk de naam een beetje doet vermoeden. Ja. Uh, maar dat het eigenlijk een fix op onze democratie is en niet een bug in het systeem. Klopt, ja. Het Kijk is, daar uh, iets... Uh, ja, dat, het, mijn boek bestaat uit verschillende delen. Ik ben historicus, dus ik heb het historisch aangepakt in de zin van dat ik heb beschreven waarom we eigenlijk dit systeem hebben gekregen waar we in Nederland uh, in zitten met Zetelroof, waarbij we dat überhaupt het woord al gebruiken, maar ook waarom het mogelijk is dat we op een partij denken te stemmen en dan stapt iemand uit de fractie. En, nou ja, uh, ik denk juist dat die partijen uh, een anomalie zijn en dat het normale systeem is dat je een individueel mandaat hebt van Kamerleden. Nou, dat heb ik historisch uitgelegd, dat is rond 1917 is dat ook vastgelegd uh, in de evenredige vertegenwoordiging, het algemeen kiesrecht, dat is dus 100 jaar geleden nu. En, um, en ik heb uh, dus beschreven hoe dat is ontstaan en ook vervolgens hoe in de afgelopen honderd jaar er zo'n kleine zestig mensen uit de fractie zijn gestapt in de Tweede Kamer. En dus ze zijn blijven zitten op hun zetel en daarmee hebben ze het verwijt van zetelroof op zich geladen. En, uh, en, en daar, uh, daar zeg ik iets over, Van daarom heet het boek ook zetelroof, juist omdat het een misleidend woord is. Het is een foute mm. titel eigenlijk, uh, maar het uh, trekt de aandacht en juist mensen denken dat ze het met me eens zijn en dan gaan ze het boek lezen en dan komen ze erachter dat ik juist dat hele woord zetelroof uh, helemaal niet vind passen eigenlijk. Ja, precies. Hoe komt het eigenlijk dat het zo'n negatieve connotatie heeft? Want ja, dat is inderdaad een individueel mandaat wat een uh, ja. parlementslid heeft. Waarom heeft zetelroof dan toch zo'n Negatieve benamen. Nou, Partijen hebben altijd. Uh, we leven echt gewoon in een stelsel van politieke partijen. En partijen die, die uh, hebben bepaalde belangen. Bijvoorbeeld dat ze kunnen uh, samenwerken in een coalitie of dat ze in de oppositie kunnen uh, stappen zitten. En er zijn altijd belangen die uh, uitstijgen boven de um, laten we zeggen de politieke intuïtie van het individuele Kamerlid. Die gewoon zegt: van nou, ik ben het er niet mee eens of wel, of ik vertrouw de woordvoerder. Uh, van mijn partij op dat gebied... maar uh, die toch wel zijn eigen stem wil inzetten. En fractiediscipline is bedoeld om... Hè, dus druk die wordt uitgeoefend op leden van de fractie... om mee te stemmen met de lijn van de partij. En dat kan ja. de lijn van de fractieleider zijn... maar het is vaak ook in overleg met de partijvoorzitter... Mm -hmm. of met het partijcongres. Het partijcongres kan ook dwingen om ergens wel of niet mee in te stemmen. Ja. En uh, uh, vaak is dat ook alweer... Als bij coalitiepartijen wordt er dan ook nog eens overlegd... Hè, op donderdagavond in de bewindspersonenoverleg wordt er uh, kort gesloten tussen de partijleiders en de ministers en de staatssecretarissen wat, de, uh, wat het beleid gaat zijn. En ja, dan zit je dus als individueel kamerlid van zo'n fractie heb je hebt hier heel weinig in te brengen, want dan is het gewoon meestemmen of stikken. En um, uh, nou ja, het stikken dat gebeurt bijna niet, maar um, in de zin dat of mensen stappen als er echt conflicten zijn, stappen mensen uit de Tweede Kamer. Dat gebeurt ja. wel. Dat zagen we ook bij Mirthe Hilkens en deze Rebonis bij de PVDA. Die waren gedesillusioneerd. die mochten niet stemmen wat ze wilden. Toen hebben ze gewoon de uh, uh, heb ik de kamer verlaten. Maar uh, wat soms ook gebeurt als er conflict optreedt... dat mensen zeggen, ja, maar ik heb wel een missie, ik ben gekozen... ik heb een bepaald aantal voorkeursstemmen... of ik heb een, uh, een, een, een specifieke achterban die ik vertegenwoordig... en ik wil mijn werk blijven doen... maar dan niet meer in de fractie kunnen zitten... omdat hun positie onhoudbaar is. En dan gaan ze op eigen titel verder. En dat hebben we dus afgelopen jaren zien wat steeds vaker gebeurde. Ja, wat het... Uh, ja. Is, ik, ik begrijp dit verhaal heel goed. De enige vraag die me wel afstelt... Nou is... De, um, Zeker met partijen die ook regeringsverantwoordelijkheid nemen. Maar is het ook niet dan uh, juist ook een, misschien een soort uh, uh, fout in ons systeem dat je partijen hebt, regeringspartijen, die een regeerakkoord sluiten? Uh, terwijl er in die partijen uh, Kamerleden zitten met een vrij mandaat. Dus dat niet gewoon inneren strijden aan elkaar. Ja, dat levert conflicten op. Maar uh, het probleem is juist, denk ik, dat als je alleen maar denkt in politieke partijen... die afspraken maken, bijvoorbeeld een regeerakkoord... en dan de, met de losse handjes de rit kunnen uitfietsen tot aan de volgende verkiezingen... dan heb je geen democratische controle meer op wat die regering nou eigenlijk doet. Het kabinet uh, kan allerlei wetten voorstellen en door de Kamer loodsen... omdat ze de meerderheid hebben. En soms ook. Vroeger was dat vaker dan nu ook de meerderheid in de Eerste Kamer hebben. En, um, die, uh, en daar moet wel een controle op zijn. Dus In Nederland heb je geen uh, rechter die bepaalt of de grondwet goed wordt geïnterpreteerd. Of uh, iets strijdig is met de grondwet. Grondwettelijke toetsing heet dat. Dat hebben wij niet. Bij ons moet de Eerste en Tweede Kamer moet zelf bepalen of de wetten die zij maken... of die uh, in strijd zijn of niet met de grondwet. Dus als er een kabinet iets raars doet wat echt in strijd is met de grondwet... bijvoorbeeld of, of een andere heel onwenselijke wet uh, uh, de doorvoer die niet is afgesproken in het regeerakkoord of wat dan ook, dan is het heel goed dat er een individueel Kamerlid is, of in dit geval 150 individuele kamerleden in de Tweede Kamer, die uh, op eigen titel kunnen bedenken of ze toch niet tegen iets willen stemmen um, en dan misschien maar hun carrière te grabbel gooien en met risico, alle risico's van dienen, het gebeurt ook niet zo vaak, maar dat ze wel um, uh, toch een eigen controle hebben op, uh, op de macht en dat, ja, dat leidt vaak tot veel... Uh, stroperige processen en uh, het is niet het meest efficiënte systeem maar ja, ik denk altijd maar als je een efficiënt systeem wil, moet je een dictatuur hebben en de democratie heeft nou eenmaal die ja, wat moeilijkere, maar wel veel rechtvaardigere en veiligere uh, checks nodig die, uh, waar het vrije mandaat er een van is. Ja, wat eigenlijk wel gek is is dat dus Kamerleden zich genoodzaakt voelen uit hun partij te stappen op het moment dat ze het ergens niet mee eens zijn uh, we hebben in een eerder podcast Arnoud Maat over de Particratie geïnterviewd ja. ge ge nou die geeft aan dat het uh, ja, dat de, de, de fractiediscipline eigenlijk 99 99,99% is. Ja, ja, ja. Um, hoe denk je dat dat zo gekomen is dat, dat het totaal niet geaccepteerd is in een partij dat iemand iets anders stemt, behalve echt met van die hele grote vraagstukken als euthanasie of zo. Uh, Nederland is een, uh, altijd wel een land van minderheden geweest en uh, dat wil zeggen dat het uh, dat heel fijn dat je dus nooit een meerderheid hebt waardoor je dus altijd de consensus moet vinden, hè? ook het poldermodel en uh, de werkgevers en de werknemers en alles moet in goed overleg en dat, is, dat, heeft, dat heeft hele mooie kanten, maar het heeft ook uh, negatieve kanten. Uh, het is een beetje een lobbymodel geworden, partijen zijn belangenvertegenwoordigers. Um, en vroeger waren dat grote groepen in de verzuiling, hè, de katholieken, de protestanten en de sociaaldemocraten en dat soort. Maar um, tegenwoordig, uh, nu de verzuiling afgelopen is, zijn dat, zie je die versplintering van, uh, van steeds meer uh, partijen die in de Tweede Kamer zitten en die deelbelangen vertegenwoordigen. En dan is het natuurlijk niet wenselijk dat daarbinnen ook nog um, mensen gaan dwars liggen. Want uh, dan heb je net iets uitgevonden van, nou ja, oké, okay, uh, alle aanhangers van de... Uh, van GroenLinks willen dit, dit uh, beleid voeren. En dan zit er iemand weer dwars te liggen van ja, nee, maar ik ben het daar toch niet mee eens. En dat is uh, uh, het, het, een, een, het, het gevolg, denk ik, van, van het denken in, in groepen. En wij zijn dus verleerd, wat wij in de 19e eeuw nog wel deden, om te denken in termen van vertegenwoordiging, van individuele vertegenwoordiging. Hè, het vrije mandaat bestaat al veel langer dan uh, 1917. Dat staat al twee eeuwen in onze grondwet. Dat betekent namelijk hè, leden stemmen zonder last. Dus leden van de staat-generaal stemmen zonder last. Ja. Vroeger was dat van ze, uh, na de uh, revolutie, na Napoleon, was het van nou ja niet meer zoals in de Republiek het geval was. Van met last van je provincie stemmen. Hè. Dus maar je, uh, de, vertegen de staat-generaal vertegenwoordigt het hele Nederlandse volk. Dat staat ook in onze ja. grondwet. Maar uh, later werd dat van je mag niet jezelf laten omkopen om dingen te doen. Hè. Je, zon, je mag niet jezelf belasten om uh, voor of tegen iets te stemmen in de Tweede Kamer. Uh, je mag dus je niet jezelf verkopen. Uh, en uh, het is nu tegenwoordig, afgelopen 100 jaar is het vooral geworden, je mag niet door je partij gedwongen worden om, uh, om iets te stemmen. En een partij heeft dus niet, uh, bezit niet de zetel. Wij denken altijd dat we op een partij stemmen, maar wij stemmen op een persoon, op een lijst. En partijen bestaan zelfs niet in de wet. En uh, in mijn boek leg ik eigenlijk uit waarom ik denk dat dat juist een heel goed systeem is... dat die partijen niet in de wet staan. Want die partijen zijn in de praktijk wel heel machtig. Ja. Dus we hebben een soort tegenwicht nodig. En die, dat tegenwicht zit hem nou juist in die individuele Kamerleden... die altijd nog kunnen zeggen van ja, ho oh, eens even, hier ga ik niet mee akkoord. Ik stap uit de fractie en dan zijn jullie een zetel kwijt en dan ga ik zelf door. Ja, ja precies. Maar goed, in een, in een situatie waarin je bijvoorbeeld minder macht van politieke partijen zou hebben... en dat die individuele Kamerleden wat meer individueel beslissen... Dat, want je zegt net van ja dat, dan is het lastig want dan bespreken partijen iets met elkaar af en dan zit er ineens een paar dwars maar ja. aan de andere kant zou je dan ook weer mensen in andere partijen kunnen vinden die in de partijlijn helemaal niet met het voorstel eens zijn maar toevallig twee of drie kamerleden dan misschien wel ja dat klopt en dat, dat, als we in de ideale situatie zou je gewoon uh, elke keer naar meerderheden zoeken uh, waarbij iedereen op eigen intuïtie of eigen, naar eigen overtuiging stemt dat in de praktijk gebeurt dat helaas niet heel veel mensen stemmen toch en zelfs uh, openlijk met openlijke frustratie stemmen ze toch met hun partij mee. Ja. Um, ik zie, we, zien nu, we zitten nu midden nog in de formatietijd uh, van wat waarschijnlijk kabinet Rutte 3 wordt, en uh, we zien nu al dat al die kamerleden van al die fracties die erbij betrokken zijn hè, van VVD, CDA, D66, GroenLinks, die nu aan het onderhandelen zijn. Die, uh, die, die staan gewoon langs de zijlijn. Die, die worden niet geïnformeerd. Die hebben geen nee. idee wat er gebeurt. En die moeten wel uh, de komende vier jaar... als het kabinet dat volmaakt... Uh, met het uh, beleid van het kabinet meestemmen. Anders hebben ze een probleem. Dus die partijen maken het zelf ook heel moeilijk... Uh, voor die Kamerleden, denk ik. En um, daar zit dus een, een frictie. En ik denk dat juist die versplintering waar iedereen over klaagt, althans waar het politieke establishment graag over klaagt, dat we dus steeds meer politieke partijen krijgen, dat mensen uh, bij de uh, verkiezingen steeds wat anders stemmen, dat, uh, dat, dat, dat is helemaal niet zo'n probleem. Dat is juist uh, de emancipatie van de kiezer. De kiezer wordt volwassen. Uh, zegt ook de politicoloog Tom van der Meer van de UvA. Die heeft het boek Niet de kiezer is gek geschreven. Dat een heel interessante uh, analyse waarin hij eigenlijk laat zien, met, ook met veel statistiek dat de kiezer gewoon eigenlijk zijn werk is gaan doen, dus gaan kiezen. En dat leidt in ons systeem toe dat we steeds meer partijtjes krijgen, dat, uh, met kleinere fracties. En ja, dat zou voor mij juist, denk ik, een, uh, voor mij is het hoopgevend dat um, daardoor juist de fractiediscipline minder sterk wordt. Want die Kamerleden worden per al in hun fractie belangrijker als de fractie kleiner wordt. Ja. Dus je hebt minder backbenchers, je hebt minder druk vanuit de partij om, uh, uh, om maar gewoon als, als stemvee uh, ja. te, te opereren. Als ze nummer 30 uh, bij de VVD of zo als ze 30 zetels zouden Precies. hebben, dan moet je het uit je hoofd laten om iets uh, anders nou. te doen. Ik had trouwens wel een vraag. Jij zegt, dat, uh, en dat klopt natuurlijk ook staatsrechtelijk gezien, je stemt op een, uh, op een persoon en niet op een partij eigenlijk. In ja. in de, de, de persoon heeft het mandaat, het, het Kamerlid is vrij. Uh, staatsrechtelijk gezien is het natuurlijk wel zo, maar is het niet zo dat uh, de facto eigenlijk mensen wel op een partij stemmen. Dat ze eigenlijk helemaal niet eens weten... wie de nummer 25 van de VVD is. Klopt. Maar dat ze op de VVD stemden... omdat het partijprogramma's wel aardig aan stond zoals dat verwoord was door de lijsttrekker. Klopt, maar dat willen de partijen ook heel graag. Die, die stimuleren het systeem... waarbij we alleen maar denken in partijen. Uh, in campagnetijd zie je ook... dat is ook een fenomeen uh, dat we sinds 100 jaar al kennen... met die evenredige vertegenwoordiging... iedereen in Nederland. Daarvoor was het districtenstelsel. Dan moest je op iemand uit je eigen district stemmen. En dan moest dus in elk district moest iemand... ...van die partij moest ook zichtbaar zijn, moest campagne voeren. Dus je had veel meer campagnes tegelijkertijd op lokale basis. En uh, tegenwoordig, uh, sinds 100 jaar is het zo, dat dus de partijleider, de, fractie, of de lijsttrekker in de verkiezingen... ...die is degene die uh, alle stemmen moet krijgen. En die was dus eerst op radio, toen op televisie en tegenwoordig op internet uh, de, het persoon, het gezicht van de partij. En uh, ja. dat leidt toe dat de andere uh, kandidaten op de lijst zelfs worden ontmoedigd om... Uh, campagne te voeren en uh, dat ze dus uh, um, eigenlijk moeten afwachten en moeten braaf moeten mee, uh, meedoen um, uh, in de campagne met de, de campagne voor de lijsttrekker. Ja, en dan denken mensen dus alleen maar van, oh ja, dat ik stem op uh, op CDA, want ik vind die Buma wel aardig, uh, die zie ik af en toe in het debat en dat soort dingen. Terwijl ze niet weten um, wat hun, uh, terwijl ze niet echt een, een binding hebben met een individueel Kamerlid. En dat dus het stemmen op de lijst Tracker, ...of in, is vaak ook op de eerste vrouw... ...of uh, misschien op de eerste Amsterdammer... ...of de eerste Groninger... ...maar dat idee dat je van, ah ja, ik ga voor die partij... ...dat wordt heel erg in die campagne... ...zo die partijen zelf ook aangemoedigd... ...want het is ook het partijbelang... ...om ja. als één blok over te komen. Dat is problematisch. Ja, ik denk dat het problematisch is. Vooral, uh, um, ik snap het wel... ...het is ook de dynamiek van het systeem... Dus ...dit zijn allemaal gevolgen van de wetgeving... ...die er gaandeweg uh, in de afgelopen twee eeuwen... ...is gekomen in Nederland... ...als het gaat over grondwet kies, kiesrecht... Um, ...en het stelsel dat we daarvoor hebben. Maar um, uh, ik denk dat juist uh, uh, het wel heel belangrijk is... ...dat we niet uh, de grens overgaan naar echt partijmacht. Hè? Want als je zegt van oké, okay, je hebt op een partij gestemd... ...dus de partij heeft ook recht op de zetel... ...dan krijg je, wat ik dan in het boek ook een Russisch systeem noem... ...wat we in de Duma hebben, dat een partij gewoon kan zeggen... ...hé, hey, je ligt dwars... Tegen een, tegen een vertegenwoordiger. Um, en dan diegene vervangen voor, ja, voor een ja-knikker die gewoon mee stemt met de, de fractielijn. En het verschil is dat ze daar dus echt ook mensen de kamer uit kunnen gooien. Ja, en dat er zijn ook andere landen waar dat kan. Maar ik noem het ja. eventjes geksterend de Russische oplossing. Ja. Maar uh, dat, is een, uh, dat is geen uh, goed systeem. Omdat ik juist denk dat die tegenmacht van dat individuele mandaat heel erg belangrijk is. In, uh, in, in, in, en ook uh, onderdeel is van de Nederlandse traditie, van de democratische traditie in Nederland. Ja, nou, nou, maar goed, nu heb je dus, uh, wij hebben gelukkig nog niet dus zo'n uh, Russische model, het kan altijd nog gekker. Ja. Maar feit blijft natuurlijk wel dat dus die, die uh, particratie waarin 99,99% uh, ,99 nog altijd met de partijlijn meestemt. Ja. Dat is dus nog altijd wel een probleem. Er is dus een, een kleine uitlaatklep, maar eigenlijk is het alsnog niet ideaal. Is er ergens oplossingen of verbeteringen om, om daar nog wat... Ja. Ja, precies. Dit is, uh, de, de, de, de, dus ik, ik bescherm het staatsrechtelijke uh, systeem, uh, maar in de praktijk is het eigenlijk al heel erg doorgeslagen naar ja. de Particatie. Ik deel ook helemaal de conclusie van Arnoud Maat, van die, uh, en hij heeft het mooi samengevat, de Particatie is het tegenovergestelde van democratie, uh, namelijk een uh, systeem waarin de volksvertegenwoordigers niet verantwoording afleggen aan de kiezer, maar aan de partij. En dat is denk ik in essentie wat er in ons systeem gebeurt. Um, en je ziet ook, want uh, mensen die nu in de politiek zitten, die, hun belang is vaak niet alleen het belang van de kiezer, uh, voor sommigen ook wel, maar uh, toch ook vooral eigen belang, carrière. Uh, ze willen herverkozen worden bij de volgende verkiezingen. Ze willen misschien een leuk baantje als burgemeester of commissaris van de koning. Of Ze willen ergens in het bedrijfsleven aan de slag via het netwerk van die partij. En op het moment dat je je tegen je partij keert, dan verlies je dat allemaal. Dan verlies je dat ja. perspectief en dan kun je het eigenlijk wel schudden. Uh, dus dat is iets wat je niet uh, lichtvaardig doet. En dat is ook wat ik in mijn boek verdedig. Van mensen die ik zo klagen over dat zetelroof, om het woord dan maar te gebruiken. Um, dat gebeurt gewoon niet vaak. En als het gebeurt, dan is daar een hele, uh, ligt daar een hele uh, zeg maar, zware overweging aan de grondslag van, ja, ik moet me tegen mijn partij keren, uh, maar ik sta voor mijn principes. Dat is meestal het geval. Er zijn een paar profiteurs, maar uh, in het grosso modo. Maar even op sorry, om op je vraag terug te komen. Mijn oplossing zou zijn: ja, verschillende dingen, bescherm dat uh, individuele. Uh, mandaat en dat is iets wat de Tweede Kamer juist niet heeft gedaan want die hebben juist uh, uh, vanaf deze verkiezingen vanaf uh, maart 2017 geldt het systeem dat als je je afsplitst van um, je fractie in de Tweede Kamer dan ben je geen eigen fractie meer, dus dan krijg je geen ondersteuning meer. Je krijgt minder spreektijd, je wordt een, uh, uh, eigenlijk een tweede kamerlid. je wordt een los kamerlid zonder eigen fractie en uh, dat is uh, denk ik een verslechtering van het systeem waarbij juist de Tweede Kamer zichzelf ook verzwakt heeft uh, maar bij el elke to toekomstige zetelrover wordt dus eigenlijk een minderwaardig kamerlid. En dat vind ik een heel slechte zaak. Uh, want daarmee ontmoedig je niet zozeer zetelrover. dat gebeurt toch wel. Maar je verzwakt wel de positie van, uh, van, van het parlement. En je versterkt de positie van politieke partijen. En ander, maar een ander concreet voorstel. Dus dat zou ik terugdraaien, die maatregelen die zijn genomen. Um, en gewoon een volwaardige fracties maken van die eenmansfracties die ontstaan uit, uh, uit, uit afsplitsingen. En een ander punt zou zijn, individueel... Um, stemmen, hoofdelijk stemmen, uh, uh, standaard invoeren... door middel van stemkastjes in de Tweede Kamer. Ja. Dus uh, dat is heel makkelijk te regelen, digitaal gezien. Het is ook makkelijk met het registreren van de stemmen. Op dit moment moeten alle namen worden voorgelezen van alle Kamerleden. Uh, er moet worden genoteerd of ze ja of nee zeggen tegen een voorstel. Dat is natuurlijk heel ouderwets en, en omslachtig. Het duurt minuten. Uh, dat dus zijn dure minuten in de Tweede Kamer. Uh, en uh, da daarom doen ze dat ook nooit. Uh, maar het kan worden aangevraagd door een Kamerlid. Die kan zeggen, ik wil een hoofdelijke stemming aanvragen. Maar normaal wordt dat gestemd per fractie. En is is gewoon van oké, okay, ja. CDA voor, D66 tegen. Uh, en dat is, uh, ik snap het wel uit, uit praktische overwegingen. Maar ik denk dat het beter is om met stemkastjes te stemmen... waarbij gewoon uh, bij elke, elke stemming in de Tweede Kamer... gewoon iemand, uh, de individuele Kamerlid, zelf moet invullen ja of nee. En uh, je zou zelf nog een systeem kunnen bedenken als er uh, een praktisch verwijt zou kunnen zijn. Van, ja, maar dan moet iedereen elke keer bij de stemming in de Tweede Kamer aanwezig ja. zijn... Nou, dat hoeft niet. Maar uh, als je mee wil stemmen wel. Je zou kunnen zeggen, we maken een slim systeem, een veilige, een veilige app voor de smartphone van de Tweede Kamerlid. Dat je ook op afstand bij uh, ja. de stemming mee kan stemmen. Maar dat is misschien constitutioneel wat lastig te regelen. En, uh, en ook uh, qua veiligheid moet je daarmee oppassen. Ja. Maar uh, ik denk dat, het, uh, dat op die manier je, als je dat normaal maakt, dat, hoofd, dat er hoofdelijk gestemd wordt, dat je dan ook al een beetje van die partij mag. Dan, dan dwing je mensen, uh, individuele kamerleden om in ieder geval zelf die stem uit te brengen. En niet gewoon om uh, ...mee te liften op de, wat, de, wat de woordvoerder op dat moment namens de fractie beslist. Ja. Ja, om nog even terug te keren naar de maatregelen waar je het over had uh, om zetelrovers eigenlijk te beperken. Die ja. zijn in zomer 2016 ingevoerd ja, besloten is, uh, voorgesteld en in uh, december ja. 2016 uh, besloten door de Tweede Kamer. Ja. Okay, ja. En ze, ze zijn ingegaan sinds de verkiezingen, dus met, met het nieuwe parlement van nu. Ja. Oh ja, ja. en wat, uh, wat ook wel apart was om te lezen is dat de PVV, dus eigenlijk denk ik een van de weinige partijen die eigenlijk ja. dankzij Zeelteroof toch best succesvol is uh, ja. geworden, ja. tenminste qua zetels. Zeker. Dat die daarvoor heeft gestemd. Dat, dat, ja. Maar ze hebben zelf natuurlijk ook wel behoorlijk last gehad van, uh, van zetelroof. Ja, ze hebben zich heel uh, laat uitgelaten over zetelrovers. Harm Weertema en ook uh, Geert Wilders en Martin Bosma... hebben er wel dingen over gezegd in de media toen dat speelde. En uh, uh, die hebben gezegd van ja, uh, niemand kent ze, uh, niemand moet ze. Uh, uh, Nederlanders kennen die mensen niet, die zetelrovers. Het ja. zijn uh, losers, zo'n beetje uh, was een beetje de strekking. En uh, uh, dat, ja, dat begrijp ik wel, want PVV is niet alleen... de meest succesvolle zetelroverspartij in de zin van dat Wilders. Dus zijn zetel heeft geroofd van de VVD en toen de PVV is begonnen... Uh, en daar heel veel succes mee heeft ge gekregen. Maar ook, uh, ze zijn ook de, de hofleverancier van zetelrovers. Want ze hebben de afgelopen jaren, nou ik geloof wel acht of negen uh, uh, mensen zien vertrekken uh, met hun zetel uit de partij. En dat is natuurlijk wel heel frustrerend, dus ik snap dat wel. Maar ik vind het een beetje principeloos en een beetje opportunistisch. Uh, ze doen eigenlijk mee met de andere partijen. PVDA is ook heel veel tegen zetelroof. Ja, als je net Kuzu en hebt zien vertrekken met uh, in hun voetsporen tienduizenden Nederlandse Turken... Uh, dan, uh, dan snap ik best dat je daar boos over bent maar uh, in plaats van de hand in eigen boezem te steken wat de PVV zou moeten doen waarom hebben wij die mensen weggejaagd ja. uh, waarom konden we ze niet bij ons houden uh, of misschien waarom hebben we de verkeerde mensen geselecteerd? Dat kan ook als het uh, opportunisten zijn, uh, uh, graaiers, uh, onbetrouwbare verraders. Weet ik veel wat voor kwalificaties je eraan wil geven. Maar dan, heb je, dan heeft de PVV die geselecteerd. Ja. Ja. Dus dat is hun probleem. En hetzelfde ja. geldt voor Koezo en bij de PVDA. En bij elke andere partij waar het speelt. Die, die partij is verantwoordelijk voor die lijst. Uh, en voor het, dus voor de Kamerleden. En als er dan een conflict ontstaat, dan is dat, uh, vind ik vooral dat de partij dat moet voelen. In de zin dat ze dus een zetel, uh, zetel kwijtraken. En ook budget kwijtraken en spreektijd kwijtraken. Die gaan ja. naar die afgesplitste Kamerleden. Ja, het is misschien ook een beetje de media dat, dat, dat de partij zelf, zeg maar, uh, zijn verhaal kan doen. En de zetel ja. over zelf toch wel wat minder. dat het Bij het publiek misschien ook wel wat negatieve... Zeker, want zodra dat bijvoorbeeld Jacques Monash in uh, november 2016 uit de PvdA stapte, uit de fractie stapte, toen... Uh, uh, er zat meteen s'avonds alweer Hans Spekman, de partijvoorzitter... Bij, uh, bij Jeroen Pauw aan tafel, te formuleren dat het niet kon. Dat het opportunistisch was en dat het populistisch was... En, uh Echt schuimbekkend, uh, dat hij aan tafel. En uh, dat zie je elke keer, zodra er, een zetelroof, er uh, een zetelroof plaatsvindt, dan wordt ook meteen die term zetelroof gebruikt. Ja. Hè? Of het, het woord dissident wordt gebruikt, dat is ook niet zo, uh, wat je alleen maar in dictaturen vindt of in, uh, of in politieke partijen, nou, dat zegt wel genoeg. Uh, dissident, uh, dat is dus een, uh, iemand die het niet eens is met de partijlijn. En, en het woord zetelroof zegt het ook al. Het, is gewoon, het wordt gecriminaliseerd en het wordt ja. voorgesteld als iets, een onrechtmatige daad. Kiezersbedrog wordt er meteen Of zo. Ja, of ja nou. roof inderdaad. En kiezersbedrog wordt altijd erbij gehaald. En terwijl jij ja. ook kan zeggen, ja, uh, uh, Kakuzu en Usturk, uh, je kan veel van de mannen zeggen. Maar kiezersbedrog is het waarschijnlijk niet. Nee. Uh, als zij een achterban hebben uh, die ze hebben tegenwoordig en ze hebben laten zien... door met drie zetels terug te komen in de Tweede ja. Kamer met Denk dat ze een eigen achterban hebben. Ja. Dat kun je vervelend vinden, maar dat is namelijk nou een feit. Die is maar groter dan die twee zetels. Precies, die was veel groter dan die twee zetels, ja. ja. En, um, uh, dus ze hebben ook nog een nieuwe, uh, meer mensen aangeboord. Um, maar in ieder geval, dat was een voormalig PvdA-achterban. En de PvdA heeft die mensen in de kou laten staan op een bepaalde manier. Dat hebben zij, uh, zij hebben het voor die mensen opgenomen. En daar zijn ze voor beloond. Dus dan kun je ook zien ja. dat, uh, dat het systeem wat dat betreft gewoon werkt. En dat de PvdA gewoon uh, de hand in eigen boezem moet steken over, uh, over wat ze daar hebben misgedaan. Ja, maar ja, goed, niet elke zetelrover heeft, heeft natuurlijk echt een eigen achterban. Nee. Um, en Spekman, die zat in schuimbekken, die heeft natuurlijk ergens wel een punt dat hij zegt: van ja, moet er niet ja, een soort regel zijn dat ze wel voldoende voorkeurstemmen moeten hebben? Goed. Maar dat is bijna onmogelijk, omdat natuurlijk de hele campagne en alle media zitten dus helemaal op die fractie, uh, of tenminste op de lijsttrekkers. Ja. dat is het probleem. En ook, uh, ja, uh, de vraag is ook: wat is dan de, de drempel? Hè? Moet je dan. Een, ...een zetel hebben gehaald... ...dat is ruim 60.000 stemmen... Mm -hmm. uh, ...op eigen titel, of de helft ervan... ...of een kwart, of wat is dan genoeg? Kijk, hij, hij was boos over Monash... ...en Monash had maar uh, half 2200 uh, voorkeurstemmen gekregen... ...dat is heel weinig natuurlijk... Ja. ...zeker voor iemand als Monash die al jaren in de politiek zit... Uh, ...dat hij toch niet een, een grotere achterban heeft... ...zelf op eigen titel... ...dan die 2200... ...maar goed, uh, het is niet niks... ...en het is tegelijkertijd ook, zou ik zeggen... ...die, die partij voert gezamenlijk campagne... Um, uh, en uh, haalt uh, zoveel zetels. Bij het PvdA ja, was dat geloof ik 38 zetels of zo, uh, afgelopen verkiezingen, 39, wat was het. En dan vind ik op het moment dat die, dat die verkiezingen geweest zijn, dan hebben die Kamerleden, alle 38, hebben dan recht op uh, die eigen zetel. Die hebben ze dan verdiend. Ja. Ze zijn onderdeel van het systeem. Um, en zij, uh, de, de partij kan niet naar eigen uh, beslissen, naar eigen. Uh, uh, eigen oordeel beslissen dat die dat die Kamerleden dan maar dan niet genoeg achterban hebben een ander punt is Johan Houwers bijvoorbeeld van de VVD mm -hmm. die had een eigen missie en die had een eigen achterban voor de, voor de achterhoek uh, kwam die op en hij uh, had ook niet zoveel stemmen en maakte heel veel mensen boos bij de VVD dat hij toch zijn zetel uh, innam uh, hij had een soort hypotheekfraude uh, kwestie gehad en dan moest hij even weg uit de Kamer, kwam vervolgens weer terug en uh, ja de VVD wilde hem niet meer nou ja, hij heeft wel gewoon gezegd, ik maak mijn werk af. Ik ga geen nieuwe partij beginnen, maar ik wil gewoon mijn klus afmaken. Ja. En, ik wil, uh, en hij heeft ook nog zelfs met een motie, of misschien zelfs meerdere moties... Uh, de belangen van de Achterhoek gesteund. Uh, waar hij voor elkaar heeft gekregen dat de Achterhoek uh, onderdeel werd... van het ontwikkelingsprogramma voor het buitengebieden. Uh, nou uh, mm -hmm. heet eraan, technische kwestie. Maar je zou kunnen zeggen, hij heeft zijn achterman gediend. Hij heeft zijn werk gedaan. Hij heeft verder ja. gewoon beraad meegestept met de VVD. Hij is ook niet dwars gaan liggen verder. Ja. En er uh, is helemaal niks mis met die man... Uh, je kan nog eens zeggen, ja, het geldprobleem, hij wilde dat salaris hebben en het wachtgeld en dat soort dingen. Oké, okay, dat zou kunnen. Maar ja, hij heeft wel gewoon netjes gedragen, dus wat ja. is het probleem nou precies? Als ik misschien nog eventjes uh, advocaat van de duivel mag spelen. Kom maar op. Um, het is dan sinds 15 uh, maart, uh, als je nu dus een, uh, een, een zetel gaat roven, dan uh, word je geen fractie meer. Ja. Um, dat ethische beperkingen met spreektijd en, uh, en, uh, en financiering enzovoorts. Ja. Um, de vraag is natuurlijk wel, stel je voor, je bent nummer 18 van, uh, noem eens wat, de VVD en uh, jij stapt op. Dan is het wel zo, kijk, daarvoor, hoeveel spreektijd had je toen? Dus ja. het is vaak natuurlijk, zie je wel dat uh, partijen, zodra, of mensen zodra ze zo inmaar uit een partij stappen, dat ze zich veel beter weten te profileren, ze krijgen eigenlijk ja. veel meer exposure dan, dan voorheen. En dat vind je oneerlijk... Uh, nou ja, zo. nee, maar dat is een constatering. Dus is, is zit daar niet op? Ik bedoel, ze hoeven een zetel niet op te geven. Ze nee. worden een groep, maar het is niet zo dat ze eruit moeten. Nee, dat klopt. Dus Ze worden nog een beetje beloond, bedoel je. Voor... Ja, dat weegt meestal denk ik niet op tegen de, tegen de druk om... Uh, en, en tegen de kansen, ook voor je eigen carrière, om in de partij te blijven. Maar het is zo dat ze wel uh, op zullen vallen. Zetelrovers ook nu zullen nog wel een podium kunnen pakken. Zeker... Um, maar uh, ze worden ook een eigen partijtje. Uh, ze worden dan misschien geen officiële fractie meer volgens het huishoudelijk reglement van de Tweede Kamer. Maar ze zijn wel gewoon een eigen partijtje. die gewoon in ieder geval tot de verkiezingen. Uh, over alle onderwerpen gewoon mee mag stemmen. Ja. En uh, daar zullen ze zelf ook hun. dat zie je ook bij kleine fracties nu in de Tweede Kamer. ze zullen zelf ook kiezen wat voor thema's ze dat dan uh, belangrijk vinden. Maar ik vind het wel kwalijk dat die mensen dus helemaal geen ondersteuning meer krijgen. Dat ze dus geen. Uh, ze krijgen alleen nog een. Uh, een heel lage vergoeding voor een, uh, naar iemand om de e-mails te beantwoorden en de telefoon mm -hmm. op te nemen. Dus een secretaresseachtige functie. En verder hebben ze uh, gekregen geen uh, fractiebudget, ze krijgen geen andere ondersteuning. Geen geld voor wetenschappelijk onderzoek of wetenschappelijk bureau, wat andere fracties wel krijgen. En de gel het geldargument uh, vind ik nooit zo goed, omdat ik denk, ja, democratie kost geld. Hoeveel mag mm -hmm. democratie kosten? Ja. En om dan precies, je zou ook kunnen zeggen, haal dan het geld weg bij die oude fractie waar ze vandaan komen. Dat was ook een beetje het systeem. Dat is heel rechtvaardig. Hetzelfde geldt voor spreektijd. Als mensen klagen over dat er te, te weinig uh, spreektijd... Uh, of dat er te veel uh, insprekers zijn... dat debatten te lang duren... omdat iedereen zijn spreektijd pakt... dan zeg ik, nou, als je dat vindt... Uh, verdeel dan de spreektijd wat beter... dat je gewoon wat meer spreektijd weghaalt bij andere fracties... Mm -hmm. om het gewoon zo uh, eerlijk te verdelen. Dat is heel logisch. Als je een eenmansfractie hebt in de Tweede Kamer... Uh, die hebben we nu op dit moment niet... maar normaal is het altijd wel één partij... die met één persoon in de Tweede Kamer komt... die heeft gewoon uh, volwaardig spreektijd voor een fractie. Voor een kleine fractie dan, hè? want dat loopt op naarmate je groter wordt, dus er is al een soort schaal, uh, maar kleine fracties zijn op zich goed bedeeld. Dat nu iemand dat niet krijgt, die uh, uit de partij is gestapt, uh, omdat hij uh, nu officieel geen fractie meer mag heten, dat vind ik wel een, uh, dan krijg je dus B-Kamerleden. En dat is denk ik voor, dit, uh, voor de, kracht, de slagkracht van het parlement alleen maar slecht, dus ik vind het raar dat het parlement of de Tweede Kamer dan deze beslissing genomen heeft. Ja, het is me nog niet helemaal duidelijk. Uh, Want je noemt de rangs Kamerleden of B-Kamerleden, zeg maar. Ja. Uh, het is me nog hier wel duidelijk wat naar de oude situatie is en de nieuwe situatie. Want ik begrijp dat ze dus in de oude situatie nog extra budget, spreektijd en ja. faciliteiten krijgen, dus ondersteuning. Ja. Uh, maar is dat dan te vergelijken met een Kamerlid binnen een. Partij of krijgen ze juist iets extra's omdat ze als nou, een fractie krijgen. Nee, fracties krijgen iets extra's. Dus als je een van de veertig bent in je fractie, dan heb je naar raad ook minder te verdelen. Dan heb je, ja? uh, maar als je eenmansfractie bent, je wordt verkozen als eenmansfractie, dan heb je vrij veel budget, spreektijd om gewoon je werk te kunnen doen. Ja. Um, omdat je ook over alle thema's moet kunnen meepraten. En fracties hebben dus wat dat betreft. Uh, als instituties, uh, dat zijn dus ook partijen, maar die hebben dus als instituties in de Tweede Kamer wat meer middelen uh, dan de individuele Kamerleden. En op het moment dat je dus nu eruit stapt, uh, krijg je niet meer de status van eenmansfractie, maar de, uh, de ja, niks zeggen de status van groep, waarbij je ja. gewoon geen extra middelen krijgt. En dat is dus een verzwakking, denk ik. Ja. ja, maar als je vergelijkt, uh, hè, als je uitgaat van, van individuele Kamerleden, ja. uh, die daar individueel zitten en dus niet, uh, of nou ja, niet, dat ze niet als onderdeel van de partij zijn, maar dat je toch meer toegaat naar een systeem van individuele Kamerleden en niet zozeer van die, van die partijenmacht, zeg maar. Ja. Hoe, hoe is het dan verdeeld? Want dan lijkt het bijna alsof ze in de vorige situatie toch wel een soort van voordeel. Nou ja, behalve dat ze in een eentje natuurlijk alles moeten regelen en nee. dat, dat heel lastig is, maar. Zeker, ze ja, hadden een voordeel, maar uh, uh, ze gingen er vaak op vooruit, zeker als ze uit de grote fractie kwamen. Maar ze hoefden ja. dan ook, uh, in de grote fractie hoeven ze niet alles alleen te doen. Kun je samenwerken en dan heb je gewoon ja. woordvoerders op thema's. En heb je alsnog wel uh, redelijk wat spreektijd, hoor trouwens. Maar uh, dan, mag je zelf, uh, of dan krijg je bedeeld waar je over mag praten en waar niet. En in, uh, als, je, als je in je eentje bent, moet je het allemaal zelf zien te regelen. En dat is een andere situatie. Laten we zo zeggen: het is voor weinig mensen een, uh, in de afgelopen honderd jaar, die kleine 60-zetelrovers die er zijn geweest in de Nederlandse Tweede Kamer, zijn er eigenlijk geen voorbeelden te noemen van mensen die het echt deden voor, voor die ...de perks van de zal ik maar zeggen dat ze erop vooruit zouden gaan als ze uit de fractie zouden stappen. Alleen, er is wel het geval geweest van Ali Lasrak, van de SP bijvoorbeeld... ...maar die kwam ook vervolgens 70% van de tijd niet meer opdagen... Uh, ...waarvan wel het gezegd, ja, die heeft echt geprofiteerd van het geld dat hij ermee kreeg. Dus salaris, de extra vergoeding voor de fracties die hij kreeg uh, toen hij uit de SP stapte... ...en uh, ook het wachtgeld uh, wat het natuurlijk opbouwt naarmate hij langer in de Tweede Kamer zit... Hij heeft zelfs ook nog wat uh, onrechtmatige declaraties gedaan die hij niet heeft terugbetaald. Dat is echt een voorbeeld van iemand die er financieel uh, waarschijnlijk van geprofiteerd heeft. En er verder geen politiek gewin en ook geen politieke uh, invulling aan heeft gegeven. Maar uh, alle anderen zijn eigenlijk uh, daar niet echt op vast te pinnen. Dus het is niet zo ja. dat, je, dat het een systeem was waarvan je er echt... Nou, iedereen profiteert ervan hoor. Die, die Monage en ja. Lasrak en, uh, uh, of uh, die... Uh, uh, uh, hoe heet het? Hoe heet het? Kuzu en Österk en zo, die profiteerden allemaal... en deden het allemaal voor het geld en de spreektijd. Dat is niet zo. Nee, maar dat, ik bedoel niet te zeggen dat ze ervan profiteren... maar ik bedoel meer te zeggen van... worden ze wel echt tweede rangskamerleden, zeg maar. Niet dat ze om het voordeel uit die fractie stappen... Uh, maar meer van hebben ze nu wel echt... heel erg nadeel als individu. Nou, niet vergeleken bij hun positie in een grote fractie... waar ze uitgestapt zijn, maar wel vergeleken bij de situatie die ervoor was. Ja. En ik ga er dan vanuit: Zij moeten functioneren als eenmansfractie. Ze moeten... Uh, want ze blijven in de Tweede Kamer, zij maken gebruik van een vrije mandaat, zij zijn gewoon verkozen ze zijn volksvertegenwoordiger en zij moeten daar iets mee en ja. om ze dan in staat te stellen om hun werk goed te doen, hebben zij uh, op tenminste één, maar liefst twee of drie man, serieuze krachten goed betaalde krachten, ondersteuning nodig om dossiers voor te bereiden om uh, moties en kamervragen voor te bereiden dat soort zaken, dat ontzettend veel tijd en, en, en geld en werk uh, om, uh, om je werk uit te voeren en dat kun je gewoon niet als één man, als, uh, als één man doen met een met een uh, secretaresse die, uh, die, die die telefoon op kan nemen als je in debat zit. Dat is, niet, ja. dat is geen serieus, dan neem je het werk van de Volksvertegenwoordiger gewoon niet serieus. En de Tweede Kamer neemt zichzelf dus ook te weinig serieus. Denk ik. Ja. Ja. ja, dus daarom is het zeker apart dat, uh, dat een PVV daar dan uh, ja. voorstemt eigenlijk. Omdat ze natuurlijk zelf misschien een bestaansrecht wel ja. aan die regeling te danken hebben. Ja, ik ben er benieuwd... ja maar ze hoeven nu natuurlijk geen gebruik meer van te maken. Nee, dus, nou, ze we hebben nu van alleen van geprofiteerd. Maar nu weer geen last meer van uh. ja. Ja. Ja. Ik, vraag me, ik vraag me dus ook heel erg af uh, hoe Forum voor Democratie erin staat. Misschien weten jullie dat. Maar dat uh, want dat is natuurlijk een nieuwe partij die uh, ook heel erg kritisch is op part politieke partijen. Het partijkartel en zo. En voor een deel uh, deel ik die kritiek ook heel erg. Mm -hmm. um, maar uh, ik vraag me af wat er gebeurt. Zeg maar, hoe zij het over het fenomeen weten over staan? Dat ik, niet... ik kan er niets over zeggen, maar ik weet niet of ik dat op dat gebied een geheimhouding <laughs> Ik, heb, ik ben Oeh, een fractie. <laughs> ja. nou, ik zit niet in de fractie. Ja. Maar ja. Ja. Maar ik heb natuurlijk op de lijst gestaan voor, de, voor Forum. Ja. En ik heb dus toen iets, een contract moeten ondertekenen. Oh. Dat als ik de fractie verlaat, dat ik mijn zetel aan de partij moet geven. Dat is natuurlijk een contract wat niet rechtsgeldig is. Nee. Dus zou ik eruit stappen, wat ik natuurlijk nooit zou doen. <laughs> <laughs> uh, uh, uh, maar, dan, dan zou ik natuurlijk alsnog mijn zetel kunnen houden. Maar maar, dat is interessant, ja, want ja, dat, dat, dat, dat, dat is helemaal niet nieuw. Hè. Dat gebeurt bij GroenLinks en SP. en uh, Heel veel partijen hebben, ik weet misschien alle andere partijen ook wel, maar van deze partijen ken ik het. Want zij spreken ook af in hetzelfde contract dat je een deel van je schadeloosstelling, dat want je heet het salaris, want je ja. terug aan het afdraagt aan de partij. En in het geval van de SP krijgen we er een modaal salaris voor terug en dat, uh, uh, dat, dat is ook een, uh, een niet bindende uh, een niet rechtsgeldige afspraak ja. Uh, uh, ja. omdat het inderdaad het vrije mandaat in de grondwet gewoon uh, vaststaat en daar kun je geen contract, dat kun je niet via, via een contract uh, uh, dat recht af, uh, afwijzen. Ik heb maar, het ook met veel plezier getekend, omdat ik zoiets had van... Ja, is maar wat natuurlijk wel een verschil kan zijn... Kijk, als jij in een partij komt en je moet dus zo'n contract tekenen... en tegelijkertijd heb je een heel sterke fractiediscipline... dan mm -hmm. dat wordt het natuurlijk echt een probleem. Maar ik weet ook niet hoe het binnen de vorm de van gaat... maar ik kan me wel voorstellen dat, je, dat het zoiets is van... ja, uh, het is niet de bedoeling dat je gaat zeteren over maar zo ja. te zeggen... Maar je hebt in principe een vrij mandaat, dus ja. als wij deze kant op stemmen, maar jij bent het niet mee eens, jij bent vrij om te stemmen ja, wat je wil. ook nog, al ben in is... de fractie. Ja. Je kan natuurlijk gewoon... Dus dan je kan zeggen van ja, maar het werkt er twee kanten op. Je kunt wel uit de, en, je en dat kunt wel is natuurlijk niet vanzelfsprekend tegenwoordig. Nee, dat ja? klopt. Je kunt wel uit de fractie gezet worden trouwens. Hè? Maar dat, uh, dat dan, als je in een conflict komt en uh, je stemt bijvoorbeeld tegen iets... En, dat is on, en daarmee maak je jezelf onhoudbaar... dan kun je uit de fractie gezet worden, maar je kunt niet uit de Kamer gezet worden. Nee. En uh, wat grappig is dat, uh, dat Forum dat wel dan dat contract heeft. Maar uh, in deze fractie met uh, Baudet en Hiddema denk ik dat dat niet echt zal spelen. Maar als de partij ja. groter wordt, dan ben ik heel benieuwd ja. wat er gaat gebeuren. Ja. En het, uh, het is ook heel, uh, ik, ik snap ook wel dat het, uh, even, om even de hand om eigen boezem te steken, ik, ik, ik zeg dan heel makkelijk van ja, vrije mandaat en partijen moeten daar vanaf van afblijven. Maar ik snap ook heel goed als je als partij opereert, dat je dan wil dat, dat je die fractie gaat opleggen. Want je wil gewoon ja. um, alle neus dezelfde kant op, um, als een, uh, met één mond spreken. Je wil afspraken kunnen maken met andere partijen zonder dat je de hele tijd wordt gedwarsboomd door je eigen uh, partijleden. Dus ik snap dat allemaal wel, alleen je moet wel denk ik ook de democratie... Uh, in, ogen, in het oog houden. En daarom denk ik Forum voor Democratie uh, zou het een interessant punt zijn om, om daar eens over na te denken wat daar, uh, wat daar een andere oplossing voor is. Ja. Wat, wat dat betreft vond ik jou uh, het, het voorbeeld dat je aan had van, de, van Scholten en Dijkman ja, ook, uh, misschien wel heel interessant in het licht. Dat waren natuurlijk ook twee hele principiële mensen en je beschrijft het eigenlijk dus ja, dat is dus precies ook in de jaren tachtig en er was precies die geest was allemaal consensus en zakelijkheid en er was eigenlijk eigenlijk een beetje wat er nu ook horen van... weet je, verschillen overbruggen... Uh, geen verdeeldheid zaaien... zoeken naar consensus... Ja. en het moet allemaal maar kunnen... de VVD moet met, uh, met, uh, met GroenLinks samen kunnen... Ja. dus dat als je dus zo'n politiek hebt... waar er heel sterk gezocht wordt naar consensus... dat, dat je niet juist zetelroof in de hand werkt... omdat er altijd wel een paar principiële mensen zijn... die ja, niet zo'n trek hebben in... Uh... Klopt, en dat is het probleem van het CDA ook... Hè? want dit was in de eerste jaren van het CDA... zij stapten eruit in 1983... En uh, het CDA was net samen uh, gekomen van ja, drie uh, behoorlijk verschillende partijen. De KVP, CAU en de ARP. Uh, protestanten Katholieken en ook onder die protestanten nog twee verschillende partijen. En dat is dus een, uh, uh, was een moeilijke uh, opgave in de jaren zeventig om dat samen te smeden tot één partij. Er moest ook een soort ja, er moest een lijn getrokken worden en op een gegeven moment ging het CDA, uh, dat is altijd het probleem van het CDA geweest, gaan we met links of gaan we met rechts regeren? Met PvdA met VVD regeren? Nou, toen gingen ze met VVD regeren en toen dan deze linkse CDA'ers van, ja, dit, hier kunnen wij niet meer, meer verder, want wij uh, vinden het veel te rechts wat er nu gebeurt in de CDA. We stappen eruit. Maar ik denk dat dat ook een, uh, dat kan je als probleem zien, het kan ook een, uh, een oplossing zijn. En op die manier heeft het CDA wel weer vorm kunnen krijgen in de jaren tachtig. Ja. Uh, je, je gooit ook wat ballast overboord. PVDA heeft met Kuzu, zonder Kuzu en Usturk ook een rechtse koers kunnen varen op het gebied van immigratie en integratie. Um, dus je, je, je selecteert ook een beetje, uh, de partij selecteert zich uit en er ontstaan nieuwe partijen daar waar er een gat komt te liggen. Op die manier wordt de hele markt, als je het even de, als een markt ziet, wordt gewoon gevuld met nieuwe partijen. Uh, um, en, en ik denk dat dat een, uh, een hele goede zaak is eigenlijk. Uh, um, ik zie het probleem daar niet zo heel erg van. ja. Nee, wat altijd is die hele discussie met wat je eigenlijk ook helemaal aan het begin van het boek beschrijft... ...van die e eeuw, dus die liberalen dat zeg maar, ideaal van een eenheid scheppende fictie... Ja. ...tegenover eigenlijk van ja, uh, meerdere uh, geluiden enzovoorts. Ja, dat, dat, dat je dus inderdaad eigenlijk in de jaren tachtig... ...ook heel sterk had van eigenlijk dat ideaal van die eenheidsscheppende fictie. En dat dat zich gaat ringen. Ja, en dat zie je nog steeds wel. Hè? Dat de neiging om consensus te hebben en ook om bijvoorbeeld allerlei akkoorden te sluiten. In de Tweede Kamer, maar ook maatschappelijke akkoorden. Um, dat je dus de conflicten oplost door de voornaamste partners uh, te horen... ...en uh, met elkaar eigenlijk laten, laten uitvechten en uh, tot een deal te laten komen. Het probleem is daarvan wel dat de democratie vaak uh, buitenspel staat. heel een concreet voorbeeld, uh, het energieakkoord... ...waarbij allerlei bedrijven uh, en instellingen en, en lobbygroepen... Uh, ...ook van milieuorganisaties tot een soort compromis zijn gekomen... ...waarbij de rekening uiteindelijk gaat naar de belastingbetaler. Ja. Daar kun je best wel vraagtekens bij stellen. En uh, omdat er dan een akkoord ligt, een groot uh, en breed gedragen... Uh, ...zoals het heet akkoord, kan de Tweede Kamer dan moeilijk meer zeggen... ...van ja, hier gaan we niet mee, uh, mee in zee... ...want uh, wij hebben ook nog de belangen van de burger te behartigen. Dus er wordt ook een soort... Dus eigenlijk een soort dat consensusdenken gaat ook een soort over, in hè, dat poldermodel gaat ook over in een, over een soort uh, nieuwe meerderheidsdenken. Waardoor eigenlijk uh, de politieke meerderheid, dus gewoon de democ democratische besluitvorming, eigenlijk een beetje op het tweede plan komt te staan. Dat is wel zorgwekkend. Ja, je hebt het nu over uh, lobbygroepen uh, en uh, eerder in het gesprek over... Dat de kiezer emancipeert en dat we een bepaalde belangenvertegenwoordiging hebben. Ja. Uh, maar in de verzuiling had je nog dat mensen een bepaalde maatschappijvisie hadden... ...en een bepaalde ideologie, een bepaalde levensbeschouwing misschien. Ja. En dat ze van daaruit gingen stemmen, omdat zij onderdeel waren van die zaal... ...en zij zagen de maatschappij dan zo voor zich. Uh, maar als je het hebt over belangenvertegenwoordiging... is het meer van... ik zit in uitkering, dus ik stem op een linkse partij... die mijn hogere uitkering krijgt. Of ik ben uh, miljonair, ik stem op een partij... die voor zo uh, uh, lage mogelijke belasting is. Ja. Uh, en niet meer vanuit een soort... volledig maatschappijbeeld van... oké, okay, dit is de visie die ik heb voor... We uh, moeten het samen doen. Voor, en, uh, ja, precies. Ja, ehm... Uh... Maar ik denk dat het altijd wel een afweging geweest is, uh, een combinatie van, van beide. Want uh, het bekende verhaal van het Sociaal Cultureel Planbureau uh, zegt al jaren achter elkaar geloof ik. Van ja, de burgers zijn wel heel erg gelukkig en tevreden over hun eigen leven. Maar maken zich grote zorgen over de samenleving als geheel. Oh. Um, en het is dus een soort... Uh, Mensen zijn een beetje schizofreen daarin soms. Ik denk dat het ook in de verkiezingen wel naar voren komt. Er zijn uh, mensen die uitkeringen hebben... die op uh, behoorlijk rechtse partijen stemmen. Mm -hmm. En er zijn ook uh, hele rijke mensen... die behoorlijk links uh, stemmen. Dus eigenlijk tegen hun eigen belang... als je dat zo zou moeten noemen, instemmen. Maar um, ja, ik, vind het, ik vind het lastig... omdat dat, dat kun je niet helemaal... verpakken in het systeem, denk ik. Dat, dat, dat komt uit. Voor mij is de, de verkiezingsuitslag... Is vaak gewoon wat er op dat moment... het belangrijkste geacht wordt. Is dat culturele... Ja. Zijn dat culturele zaken, zoals uh, integratie, uh, terrorisme, dat soort dingen? Of ga, gaat het over uh, sociaal-economische kwesties, uh, pensioenen, uh, uitkeringen? Uh, en, en als de discussie daar opeens over gaat... dan stemmen mensen wel op dat thema voornamelijk, denk ik. En uh, nu hebben heel veel mensen op duurzaamheid gestemd, GroenLinks. En ja. gaat er ook een enorme lobby uit... Naar, uh, naar, naar het verpakken van allerlei duurzaamheidsmaatregelen in het nieuwe regeerakkoord. Dat zullen we ook ongetwijfeld gaan zien. Um, maar um, ja, het, het zijn een soort slingerbewegingen, denk ik. En als historicus uh, probeer ik dat een beetje in langer perspectief te zien. En dan elke keer zie je weer daar een soort ja, hypes- en, sl en slingerbeweging in uh, dan van links naar, naar rechts en terug. Ja. Um, je hebt het over dat. Uh, we hebben het gehad over de macht van de partijen. Ja. Uh, dat die partijen misschien ook op een andere manier vormgegeven zouden kunnen worden. Uh, een innova innovatie in de partijen is de PVV. Ja. Maar misschien niet de innovatie die je graag zou willen zien. Omdat het vrij, ja, toch een beetje de regels wel gevolgd hebben. Maar ja, om dus een partij te creëren die totaal ondemocratisch is. Ja. Uh, die interne totaal ondemocratisch is, dus, ja. ja, En dat kan ja. in ons systeem wel. En uh, daar moet je ook mee oppassen om dat te verbieden. Want uh, heel veel mensen voelen zich daar wel door vertegenwoordigd. En ja. zolang de partij zichzelf niet antidemocratisch gedraagt. Uh, in de vorm dat ze het parlement willen afschaffen. Of uh, um, nou ja. Uh, dat ze willen zagen aan de wortels van de democratie. Denk ik dat de PVV... Uh, wat interne structuur betreft wel kan bestaan. Maar ik, je ziet nu ook heel veel onvrede. Een deel van het succes van Forum voor Democratie... komt door het feit dat mensen... Uh, Geert Wilders en de PVV gewoon een beetje zat zijn. Uh, en uh, geen vooruitgang zien. En ze hebben geen inspraak in die partij. Ze kunnen er geen lid van worden. Ze moeten maar een beetje uh, vertrouwen... op het uh, instinct van, uh, van de le grote leider. En, ja. en dat, dat leidt uiteindelijk tot zoveel onvrede... in onze mondige samenleving. Dat ik denk dat, dat de PVV als model... niet, uh, uh, niet, niet heel succesvol blijft En ook niet heel veel andere partijen uh, uh, uh, zal uh, inspireren om hetzelfde model te nemen. Ik denk dat het wel een soort vorm zal zijn. Interessante is dat, dat je nu de opkomst ziet van allerlei bewegingen. Dus uh, die achter, uh, wel achter aansprekende figuren aanlopen. Zoals Forum voor Democratie met Thierry. Maar ook GroenLinks met, uh, met Jesse Klaver. In Frankrijk uh, is nu de nieuwe president. Macron is een voorbeeld van iemand die in een jaar tijd een partij heeft opgebouwd. Een hele eigen achterban heeft gehaald en uh, heeft uh, gecreëerd. ...en president is geworden. Dat is, en Trump is natuurlijk een groot voorbeeld daarvan. Dat zijn echt uh, bewegingen met een sterke uh, aansprekende figuur. Ik kan oppassen met het woord sterke leider... ...maar in ieder geval een, een inspirerende figuur die, die de kaart trekt. En het interessante wordt voor de komende jaren... Van ...als die oude partijen inderdaad uitsterven... ...wat ik een beetje voorspel. Die oude partijvorm van geworteld in de samenleving... ...met heel veel leden die alles mm -hmm. beslissen, heel democratisch... En, dat oude model, dat is gewoon uh, ten dode opgeschreven. Het, &D -model, ja, het d model Ja, ja het v d model ja, dat, dat die, die schappen die, die raken leger en leger. Uh, en de klanten blijven weg. Um, dan, uh, dan ben ik wel benieuwd hoe nieuwe partijen uh, de duurzaamheid ook gaan... Uh, niet de duurzaamheid in de milieu, maar de duurzaamheid van de politiek. Ja. Hoe, hoe, hoe gaan ze hun eigen duurzaamheid bewerkstelligen? Hoe gaan zij mensen recruteren? Um, hoe gaan ze op langere termijn, ook als de aansprekende voorman... Of voor een vrouw, meestal voor een man, uh, weg, uh, wegvalt of uh, um, uh, er geen zin meer in heeft. Of misschien een beetje zijn charme verliest. Ja. Hoe gaan die partijen dan blijven bestaan? Dat is wel een interessante volgende kwestie waar ik me nu uh, op ga richten. Ook voor een volgend boek. Oké. Okay. Oh, interessant. Ja. Ja. ja, wat je beschrijft bij de PVV. Heeft geen leden, ook geen lokale afdelingen, kamercentrales, verkiezingen, geen congressen, geen wetenschappelijk bureau of andere democratische elementen. Uh, later beschrijft je, of citeer je, Rudy Anderweg. Ja. De overheid moet die organisatie-eis loslaten. Dan kunnen creatieve nieuwe vormen ontstaan die beter bij onze tijd passen. Waarom mogen geen stichtingen, BV's of natuurlijke personen meedoen? Uh, uiteindelijk is het aan de kiezers uh, en niet aan de wetgever. Nee, dat zie je bij ja. de PVV. Het is intern heel ondemocratisch. Maar goed, ze zijn democratisch verkozen. Dus het is Precies. niet iets waar je heel erg druk op moet maken. Maar als je die ontwikkeling beschrijft... ...naar de aansprekende persoon die een achterband achter zich geschaart... ...ten opzichte van een partij die leden heeft die allemaal betrokken zijn en dingen democratisch uh, bepalen... Dan, ...dan heb je eigenlijk minder democratie. Of zie je dat niet zo? Nou, nee, zo zie ik dat niet echt. Um... Uh, uiteindelijk gaat mij, het gehalte van democratie in Nederland... ...gaat mij om het functioneren van het parlement. En, en, mm -hmm. en misschien aangevuld met referenda of wat dan ook. Maar ja. uh, in eerste instantie vooral het parlement, hoe dat functioneert. En of daar uh, de wens van de bevolking wordt gereflecteerd. Uh, uh, op, op, op belangrijke dossiers. En, uh, en of daar dus beleid uit voortkomt. En, en wetgeving die, uh, die breed gedragen wordt in de samenleving. Dat lijkt me een heel democratisch. Principe, uh, maar uh, dat zou best kunnen zijn. Uh, ik hoor ook wel klachten als mensen zeggen, ja, maar moeten we dan toestaan dat uh, lijsten gaan inleveren, dat we dan de, de Coca-Cola uh, partij <laughs> krijgen, of ja, de, dat Shell, dat stemt toch niemand de op. Shell partij. Nee. Ten eerste stemt er niemand op, en, en, en als ze um, gaan ronselen door gratis Coca-Cola weg te geven, <laughs> of wat dan ook, dan is dat uh, waarschijnlijk strafbaar, dus uh, ja. kan ik me zo voorstellen. Um, uh, daar moet je wel voor oppassen misschien, maar uh, verder is dat helemaal geen... Probleem. Als zij goed beleid voeren um, wat door uh, mensen wordt gedragen, dan zijn zij gewoon een legitieme stem in het parlement. Maar op zich sta je dus wel positief te te tegenover die, uh, die suggestie van. Uh... Van de weg, ja, ja, zeker. Ja. Ja, wat ik hem wel afvraag, um, stel je voor, je bent geen partij, maar je stelt je van als persoon kandidaat, zoals hij eigenlijk voorstelt. Uh, ja, ja. Uiteindelijk stel je voor, je haalt uh, zoveel uh, stemmen dat je eigenlijk twaalf zetels haalt. Ja, wat ga je dan doen? Nou ja, dan moet je dus. Uh, in ons systeem, ik weet niet of het nou nog uh, in de, volgens de kieswet mogelijk is, maar het zou mogelijk moeten zijn dat je als individueel uh, kandidaat uh, stelt. En dat doen weinig uh, mensen, want als je meerdere zetels haalt, heb je meerdere stemmen. Dus nee. um, uh, de gedachte dat je moet ophouden bij je eigen zetel en dat alles wat eronder komt niet meer meetelt, dat is denk ik een uh, ontmoediging voor ambitieuze politici... om zichzelf kandidaat te stellen. Maar het zou heel leuk zijn... als er mensen gewoon op eigen titel kandidaat zijn... en gewoon accepteren van... oké, okay, als ik meer dan 60.000 stemmen haal... hoeveel is het? 65.000. Heb ik mijn zetel. Alles wat boven zit... Dat gaat dan, uh, misschien wordt dan verdeeld over de andere partijen. Of misschien kun je nog een systeem bedenken waarbij je zelf mag bepalen naar welke partij dat dan gaat. Maar... Ah ja, nou of, of jouw stem telt keer drie, want je hebt drie zetels ah ja. gehaald. Ja, dat, dat lijkt me wel problematisch. Want daar, daar hoor je dus wel uh, het principe van uh, democratische controle mee uit. Omdat je dan, uh, bij wijze van spreken, één persoon hebt die veertig stemmen vertegenwoordigt. Dus, dan heb je eigenlijk wat er... Al de facto een beetje het geval is met de PVV. Mm het -hmm. uh, problematische is dat Wilders beslist en iedereen stemt mee. Um, en eigenlijk ook wel in andere partijen. Maar daar heb je dus nog steeds die fractiediscipline. Dat ja, is uh, de fractiediscipline. Uh, fractie ja, maar afwijken. daar heb je nog steeds het vrije mandaat. Tegenover die fractiediscipline. Ja. Waarbij als die echt te ver gaat, kunnen Kamerleden zeggen van... Hey, bekijk het maar, ik stem wat anders. En als iemand in zijn eentje meerdere stemmen mag uh, uitbrengen... Ja. Dan heb je dat niet. Tenzij iemand nee, heel ja. schizofreen is en bestem je ja. stem in over. dat lijkt me toch geen goede basis ja. voor... Zou ik nog maar vijf mensen in het parlement... Die elke dertig zetels vertegenwoordigen. Dat lijkt me... Een, uh, een, niet, niet een heel erg fijn democratisch debat, nee. Nee. nee. Uh, je noemde een, uh, eerder in het interview een aantal uh, oplossingen, waaronder dus dat de stemkastjes, ja. uh, het hoofdelijk stemmen, wat dan normaal uh, zou moeten zijn. Um, Arnoud Maat geeft in zijn boek uh, dat we de kiestrempel omlaag moet. Vind je dat een oplossing? Nee, er is geen kiesdrempel. Je het uh, kiesdrempel? Nee, nee, nee, de voorkeursdrempel bedoelt ja? hij. Uh, ja, dat is ook een goede. Ja, dat was ik vergeten te zeggen, daar ben ik het helemaal met hem eens. Je hebt in ja. Nederland geen kiesdrempel, want we hebben gewoon als je één zetel haalt, ben je binnen. Ja. Hè? Ja. Maar, dat, maar de voorkeursdrempel wil zeggen dat uh, als je, je moet een kwart zetel halen, uh, wat is dus ongeveer 17.000 uh, stemmen, geloof ik, dan word je vanaf een onverkiesbare plek je naar boven gecatapulteerd naar een zetel. Als je, ja. als je onderaan een uh, kieslijst staat en je krijgt heel veel stemmen, dat is. Met Pieter Omtzigt uh, bijvoorbeeld gebeurt, uh, dan krijg je uh, van het CDA. Dan, dan mag je dus uh, uh, alsnog in de fractie. En da daarvan zegt Arnoud Maat heft die voorkeursdempel op. En zegt gewoon, oké, okay, de volgorde in de Tweede Kamer wordt gewoon de volgorde van het aantal stemmen. Dat dus op de lijst. En als dat betekent dat de nummer 30 op de lijst uh, de, de meeste stemmen heeft naar de fractieleider, dan wordt dat gewoon de, wordt nummer 30 gaat naar nummer 2 in de Kamer. Mm -hmm. um, en dan bouw je zo je lijst op met, met, met dat. Dat vind ik wel een heel. Legitiem systeem. Ik snap niet waarom we dat niet doen. Omdat je daarmee wel gewoon. Uh, uh, de, meeste de meeste stemmen uh, worden gehoord. Dus je, ja. uh, iemand die laag op de lijst staat. kan gewoon een eigen campagne. Je stimuleert ook mensen om eigen campagne te voeren. Ja. Um, en je kunt gewoon verkozen worden. Maar nu willen partijen dat niet. Omdat de top van de lijst bestaat uit prominenten. die ja. ook nog eens een keer willen doorschuiven naar het kabinet. Uh, of belangrijke functies in de, in, de, in de fractie willen krijgen. En die krijgen niet allemaal evenveel stemmen. maar die moeten er wel in van de, de partijen. Dus ja. ja. Dan ben je voor verlaging van die drempel of ben je voor de afschaffing? De afschaffing ervan. Ik zie, ik zie het net van die drempel niet. Maar nou ja, ja. Wat, uh, wat mensen erop tegen hebben is uh, dat je binnen lijst toch wel een soort evenwichtige verdeling hebt naar portefeuilles en naar expertise van de ja. mensen op de lijst. Stel dat je bijvoorbeeld alleen maar mensen met de portefeuille uh, defensie erin krijgt, ja. dan heb je misschien een probleem dat is waar ik snap het punt wel eigenlijk is dat, zit er wel iets in maar uh, zou ik zeggen uh, je ziet nu heel vaak dat mensen wel een expertise hebben maar dat ze op een heel andere portefeuille komen ja. zeker ja. in grote fracties of dat de portefeuilles worden opgeknipt dat het helemaal niet interessant is uh, uh, wat je daarvoor uh, hebt gedaan omdat je gewoon een klein dossiertje hebt waar je je mee bezig gaat houden en je moet je daar toch in inwerken ik vind ook wel dat, uh, dat we mogen verwachten van onze kamerleden dat ze allrounders zijn dat ze heel goed, het is fijn dat je iemand hebt die goed is in de gezondheidszorg en die er ervaring mee heeft. Dat kan zeker een meerwaarde hebben. Maar in principe zou diegene ook een idee moeten hebben over defensiebeleid en ja. over onderwijs. En eigenlijk vind ik dat we veel meer zelfdenkende parlementariërs moeten hebben. Dus veel minder kleur, minder die grijze muizen die zeggen van, ja, ik heb er geen verstand van. Ik stem mee met de woordvoerder, oh ja. uh, want ik ben alleen maar woordvoerder op mijn eigen kleine koninkrijkje. Dat, uh, dat is denk ik uh, een probleem. En dat zou ik willen, in mijn ideale uh, Tweede Kamer zou ik dat willen uh, aanmoedigen door meer ondersteuning te bieden. Mm -hmm. Dus je, uh, je haalt goede mensen die gewoon allrounders zijn. En je zorgt dat ze elk drie, vier, misschien wel vijf mensen onder zich hebben werken. Uh, die gewoon betaald worden door het parlement. Uh, beleidsadviseurs die uh, gewoon echt zich in dossiers kunnen inwerken die, en die juist die kennis misschien wel hebben ja. uh, dus uh, misschien juist iemand van de zorg die je dan ja. kunt aannemen of van, uh, en die ga je uh, uh, betalen om, om het allemaal voor te bereiden en te zorgen dat het kamerlid goed zijn werk kan doen dat lijkt mij een beter systeem dan, uh, dan uh, op elk dossiertje een eigen kamerlid uh. dit klinkt eigenlijk heel erg als het uh, ideaal van uh, Kort van der Linde ja. van, van eigenlijk even kijken, wat, wat zegt hij um, een, ...zijn ideaal is een weldenkende elite van ongebonden afgevaardigden. En ook omdat ze geen partij vertegenwoordigen... ...en daarom ze ook echte volksvertegenwoordigers zijn. Precies, ja, precies. Maar eigenlijk wel grappig dat Kort van Linden, VVD, eh, de lijn. Uh, hoe de, ik, hoe zit dat nu? Ja. <laughs> nee, dat is grappig, er zit heel, heel veel ironie ook uh, in mijn boek... ...en in de politieke geschiedenis van Nederland. Maar de, de premier die de, dit zelfs al heeft gecreëerd... ...Kort van Linden, die heeft in 1917, dus 100 jaar geleden... ...bedacht van als we nou uh, algemeen kiesrecht krijgen, dat was toen de afspraak, um, dan oké, okay, graag. Maar dan wel met een evenredige vertegenwoordiging, zodat we niet meer in de dan um, uh, de partijen te machtig worden in die districten. En uh, hij dacht van als we nou evenredig doen, dat in alle Nederlanders kunnen op elke naam op de, op de op stembiljet stemmen, he, uh, one man, one vote... Dan, we, uh, dan komen er vast ook onafhankelijke kandidaten die zich verkiesbaar gaan stellen en die een tegenwicht, een veiligheidsklep kunnen vormen tegen die partijmacht. Alleen, hij heeft dat een beetje verkeerd ingeschat, want dat is helemaal niet gebeurd. Partijen zijn alleen maar machtiger geworden en er zijn ja. geen individuele uh, kandidaten gekomen. Dus ik zou zeggen, dus met deze van mijn boek van de zetelroof, die mogelijkheid om uit je fractie te stappen, dat is eigenlijk de veiligheidsklep tegen ja. de partijmacht maar ja, Misschien een heel moeilijke vraag ook om achteraf te beantwoorden. Maar zie jij dus eigenlijk ook dat moment 1917 ook echt als een vergissing? Eigenlijk iets wat we niet hadden moeten doen? Ja en nee. Um, als, ik, als ik dit verhaal wat ik net zei van als je zegt van uh, uh, fractieafsplitsing. De mogelijkheid om uh, uh, um, op basis van je vrije mandaat uit je fractie te stappen. Dat is een soort tegenwicht tegen die partijmacht. Dan denk ik dat 1917 niet zo heel erg schadelijk is geweest. Maar um, ik denk wel dat er we beter over nagedacht had kunnen worden. Of dat we achteraf. Dat we misschien nu al toe zijn. Laat ik het zo dat we nu toe zijn aan een ander systeem. Toen was het nog een heel erg verzelde samenleving. Toen werkte dat ook nog met ja. die partijen. Toen was er binnen die grote partijen ook nog woordelijk wat. Uh, creativiteit en tegenspraak, en kleur uh, binnen de KVP, zeker binnen de CAU bijvoorbeeld, werd er heel vaak tegen de lijn van de fractie ingestemd. Uh, omdat er gewoon mensen eigen overtuiging hadden, ook een eigen achterban hadden. Uh, dat, heb, dat hebben we nu verloren. De verzuiling is weg. Nu is het de tijd, denk ik, om weer echt terug te gaan naar misschien een meer, meer 19e-eeuws ideaal van een volksvertegenwoordiging, uh, waarbij partijen uh, dienend zijn en niet uh, leidend. Maar hoe bereiken we dat? Ja, goede vraag. Uh, meestal, ik zeg altijd, uh, de kalkoen mag zelf het kerstmenu bepalen. Want elke, elke wijziging en stelsel moet door de politieke partijen worden doorgevoerd ja. in de Tweede en Eerste Kamer. Uh, dus dat is heel lastig. Maar met kleine stapjes, zoals een voorkeursdrempel, uh, zoals uh, dat hoofdelijk stem, wat ik noemde, dat soort oplossingen. Misschien af en toe een referendum. Ik ben daar niet tegen. Ik heb wel wat kritische kanttekeningen bij het idee van referenda. Maar het kan zeker helpen om de democratische legitimiteit uh, van. Uh, onze overheid te vergroten. Um, ik denk dat het, uh, dat het nu wel tijd is om zeker met de mondige burgers van nu en de informatievoorzieningen van nu. Uh, en de flexibiliteit ook die mensen hebben om ergens bij aan te sluiten en ergens zich hard voor te maken en dan weer iets anders te gaan doen. Dat we een ander systeem nodig hebben, dat meer uh, ja, grappig genoeg meer in de buurt komt van die 19e eeuwse. Individuele vertegenwoordiging. Maar ja, dus we moeten blijven hopen. En ik denk dat de versnippering daar wel een stapje op, in, de goede, uh, in de goede richting is. Dus ik ben helemaal ja. geen, uh, geen pessimist daarover. En uh, je hebt al even kort referenda aangestipt. Hoe zie jij dat in relatie tot de partijmacht? Um, ja, referenda... Het is lastig, want ik, ik heb het idee dat, uh, dat uh, politici ook heel makkelijk de verantwoordelijkheid kunnen afschuiven... op de burgers door, uh, mm -hmm. door in een referendum ja. voor, te, voor te leggen. Dus dat zijn de raadplegende referenda. raadgevend, dus wat burgers zelf initiëren... Uh, kan heel goed zijn. Ik vond het uh, ook een heel leuk experiment, het Oekraïne-referendum. Ik vond het eigenlijk ook grappig is dat je ziet dat het publieke debat veel beter is. He, er ja. wordt over één onderwerp heel erg veel ja. gepraat. Mensen vonden het een onzin referendum, maar ja. toch weten we meer over de Oekraïne dan ja. we ooit wisten. Ja. Um, en het was een uh, aardig experiment met die nieuwe wetraadgevend referendum. Het had misschien een urgenter onderwerp kunnen zijn, maar toch. Um, en ik denk dat het uh, helemaal niet slecht is. Uh, ik denk alleen wel bijvoorbeeld als ik naar Brexit kijk. Um, dat ze op, ik snap best dat mensen daar uh, uh, voor hebben gestemd, voor de brexit, maar uh, als je op één moment dat gaat bepalen, dan is het dan een hele heftige beslissing. Ja. Uh, je zou eigenlijk twee of drie referenda moeten hebben, waarbij je eerst zegt van gaan we dit traject in? Nou ja, we gaan dit traject in, we willen uit de EU, oké. Okay. En dan na een half jaar of een jaar nog zeggen van nou we zijn nu hier en hier en het gaat er zo en zo uitzien, zijn we er nog steeds voor. En dan heb je dus wat meer uh, uh, uh, laat ik zeggen wat meer overweging, wat meer contemplatie voordat je Um, uh, de, de echt een zware beslissing maakt, waar je de komende jaren niet zo makkelijk meer op terug kunt komen. Dat ja. is het probleem met democratie. Op sommige beslissingen kun je makkelijk terugkomen, bij het volgende kabinet kun je gewoon een nieuwe wet uh, maken. En bij zoiets als uit de EU gaan, dan, uh, is het wel heel heftig. Dus, uh, ja. dus ik zou daar wel wat... Uh, wat, wat dat definitief natuurlijk. Dus ja. Je weer, weer kan zeggen, oh we gaan er weer in of zo. Nou precies, ja. nou, het kan, maar dan moet je weer jaren dat ja. handelen en dan ja. is het niet zo uh, handig. Maar, uh, maar moet, ik denk dat het mogelijk moet zijn, maar dan zou ik zijn voor twee of misschien wel drie referenda... Uh, om echt een goed beeld te hebben van of mensen dat nou echt wel willen of dat het ja. een hype is een impuls. Ja. ja, of boosheid dat was ja. natuurlijk ook toch in het Oekraïne referendum en er werd natuurlijk heel veel gespeculeerd over waarom mensen wat stemden, ja. maar er dus zat natuurlijk wel degelijk boosheid gewoon ja. over de huidige politieke situatie Precies. in het algemeen over de EU in het algemeen maar ja. uh, nou, wat natuurlijk wel weer grappig is dat dan dat alleen voor het voetlicht wordt gebracht bij, uh, bij een referendum ja. en bij een verkiezingsuitzicht bij de Tweede Kamer, is dat opeens. Stemt iedereen uit? ineens voor in de VVD Ja, Terwijl de VVD juist uh, na het, dat referendum naast zich neer heeft gelegd. Dat ja. dat is ook, hoe interessant. Is heel ja. apart was dat. Maar uh, dat, dat vind ik ook jammer en dat, ik zou hopen. Ik ben eigenlijk voor wel voor raadgevend... in plaats van binnen het referendum... Mm -hmm. omdat ik vind dat de Tweede Kamer moet de beslissing nemen. Daar moet de politieke beslissing genomen worden. En de Tweede Kamer kan erop afgerekend worden... Uh, als ze die ja. uh, uitslag van het referendum niet respecteren. Maar ja, dan moet dat wel gebeuren. en Dat hebben we nu bij de afgelopen verkiezingen niet echt gezien. Ja, dus ja, ja maar daar we, moet de ja. volk niet nog een beetje... daaraan wennen, zeg maar? Want ja. veel van referenden zijn er natuurlijk ook weer niet geweest. Het is ook een gewenningsproces. Je moet ook routine krijgen in een referenda. Dus. Ja. ja, dat. En waar misschien ook een, een probleem zit... je zegt uh, de bevolking moet dat afrekenen bij de verkiezing... ...maar een verkiezing is natuurlijk niet alleen... ...een afrekening van het referendum... ...want ik kan me voorstellen dat er heel veel VVD'ers zijn... ...die het eigenlijk helemaal niet eens waren... ...met de lijn die de VVD heeft gekozen... Nee. ...met betrekking tot het referendum... ...maar die desondanks... ...en ja, uh, wat moet ik anders stemmen... ...toch maar VVD, ja. zoiets... ...dat is toch... Ja, dat is lastig en uh, ik ben blij dat er met ook met nieuwe partijen... ...dat er wel een alternatief wordt geboden nu... ...om, uh, ik denk dat heel veel mensen... Bijvoorbeeld nu Forum voor Democratie hebben gestemd. Of, uh, uh, en dat er ook wel nieuwe partijen opkomen de uh, komende jaren. Die weer andere uh, kanten belichten. Van, uh, van, van, van ook van de Europese discussie. Maar uh, het is lastig. Ja, dat is het probleem van verkiezingen natuurlijk. Je moet op een partij stemmen. Op een heel programma. Mm -hmm. uh, ook nog eens een keer. In, hoop ik het liefst ook op een persoon die je vertrouwt. Dat vind ik heel belangrijk. Ja. En uh, dat gaat over zoveel dingen tegelijk. Ja. Je kan niet echt je stem uitbrengen over de EU of over het referendum uh, voor de Oekraïne of over de zorg, of over het onderwijs. Dat is gewoon uh, bijna niet te doen, dus dat is het uh, probleem. Met referenda zou je wel dat op kunnen lossen door juist hele goede vragen te stellen uh, over specifieke kwesties uh, en dan misschien ook meerdere opties te geven, van, uh, in plaats van uh, ja, ja of nee. Ja. Uh, bij brexit kan het niet echt, maar wel hmm. bij, een, uh, bij andere thema's kun je vaak verschillende opties geven, wat, voor, uh, wat we het mensen het liefste zouden zien. En dat, uh, dat, dat gebeurt in Zwitserland geloof ik ook ja. al wel. En dat is, een, uh, dat is denk ik iets wat we zouden moeten proberen in Nederland. En misschien een initiërend uh, referendum? Want nu ging het over Oekraïne, denk ik vooral om dat daar te vallen, een wetsvoorstel. Uh. Ja, dat klopt. En dat, dat kan ook alleen maar bij wet, uh, ja. wetten die net door de Kamer zijn uh, aangenomen. Om het te veranderen? Uh, uh, ik denk dat, ja, het initiërend is wel goed. En ik vraag me wel af wat er nog geïnitieerd gaat worden... Um, of dat echt belangrijk uh, ja, wat, kijk, ik kan me één ding voorstellen dat is EU, ja, euro misschien wordt geïnitieerd uh, misschien iets over defensie, daar is ook wel veel steun voor te vinden om daar uh, bijvoorbeeld meer uh, geld naartoe te, gaan, te sturen ofzo um, dat zouden wat thema's zijn maar ik weet niet of, of, hoeveel thema's nou echt zijn die geïnitieerd zullen gaan worden met het referendum maar misschien ook, onderschat ik dat ja, ik denk ook niet dat we wekelijks een referendum zullen krijgen. Da daar nee, is het nee. maatschappelijk, ja, er zijn burgers gewoon te weinig voor uh, mee bezig, ieder, denk ik. Er was iedereen bang voor hè, met dat uh, nou, dat Oekraïne referendum. Ja. Dat nou we hebben nog geen enkel uh, referendumverzoek gezien dat ja. uh, dat ook mee in de buurt komt van de. Ah, nou, ttip was toen uh, rommelde een beetje van we willen ja. een referendum erover. Maar, maar dat gaat uh, dat niet, gebeuren. niet gebeuren of dat, dat is niet gebeurd uh, en dat, dat is is nu ook van de baan waarschijnlijk. Maar uh, ja. de. de ik, ik zie ook niet zo snel andere... Het kost ontzettend veel moeite om in een week 10.000 handtekeningen te halen. En dan in zes weken tijd 300.000 handtekeningen te ja. halen. Dat is echt iets wat je niet zomaar doet. Ook geen stijl nee. zal dat niet zomaar meer opnieuw voor elkaar krijgen. Nee. Uh, ja. Dus dat was een mooi experiment. Maar het liet ook meteen zien hoe ingewikkeld het was. Ja. ja. Um, ik denk dat we zo'n beetje richting afronding gaan. Heb je nog dingen die je graag zou willen toevoegen? Nee, uh, ik vind het ontzettend leuk dat jullie mijn een uh, boek gelezen hebben. Dat is altijd een eer en uh, ook leuk om over te praten. En uh, ik denk dat het goed is om uh, ja, na te blijven denken over uh, wat nou het wezen is van onze democratie. En uh, juist nu, in deze tijd, dat politieke partijen wat, uh, wat minder macht hebben gekregen, uh, vind ik het juist wel leuk om, uh, om, om daar meer uh, mee bezig te zijn met die rol uh, van, uh, van ons parlement voor beide politieke partijen. Ja. En daar blijven we nog lang over doorpraten, denk ik. Ja. Ja. Je had het over een nieuw boek waar ja. je mee bezig bent? Wil je al wat uh, onthullen daarover? Of, nee, want ik ben er nog aan, er staat nog <laughs> geen letter op papier, maar ik ben er oh, nog okay. aan nadenken. Maar het gaat wel over dit verschijnsel. En uh, ik ben ook wel aan het nadenken over wat er op lokaal niveau gebeurt met de lokale politieke partijen. Okay. En het wegvallen van de traditionele partijen daar, dat is uh, ook een boeiende kant van deze medaille. En uh, daar zal ik wat meer aandacht aan besteden. Ja. Nou ja, dat is misschien ook een beetje nog afsluitend. Uh, want het gaat natuurlijk voornamelijk over het de, de nationale parlement. Um, en er wordt natuurlijk ook wel het argument soms gebruikt van ja, de boel wordt onbestuurbaar. Nou, dat is zeker in het nationale parlement natuurlijk een beetje overtrokken. Ja. het is um, dus natuurlijk wel zo. Bijvoorbeeld die, die vereniging van, de, van, de, van de Nederlandse gemeenten. Dat hij natuurlijk ook kritiek heeft geuit van ja, als er bij een gemeenteraad er eentje opstapt, dan wordt dan binnen no time uh, klopt de boel. Ja, klopt. Bestuurs. Heb je meteen een bestuurscrisis? Ja, en die, die wilde dus. De VNG heeft dus voorgesteld om op lokaal niveau die Russische situatie in te voeren. Ja. Waarbij je zeker over dus verbiedt. Dat vind ik wel een hele rare actie, daar hebben we er niet goed over nagedacht, denk ik. Um, en ik heb in mijn boek daar ook kritisch over geschreven. Maar uh, het is waar, op lokaal niveau ontstaan er veel meer problemen door. omdat de gemeenteraden kleiner zijn, coalities zijn lang, meer wankel dan op nationaal niveau vaak. Um, aan de andere kant speelt er op lokaal niveau ook... dat staat er minder op het spel. Uh, ik wil niet denigrerend doen naar gemeenten, maar het is vaak... je kunt wel een ja. tijdje zonder gemeenteraad. Ja. En tegelijkertijd denk ik dat ook juist daar... de individuele, de individuele mandaat van een gemeenteraadslid... heel belangrijk is. En ja. uh, dat zie je ook juist in de op opkomst... van de nieuwe politieke partijen, lokale politieke partijen... met aansprekende lokale figuren die bekend zijn. Die hun eigen beweging beginnen. Um, dus laten we daar vooral niet aan, uh, aan morrelen. Dat lijkt me een heel slecht idee. Ja. Nou. Goed, hartelijk bedankt voor het interview Graag gedaan uh, En uh, luisteraars, hartelijk bedankt voor het luisteren Paul nog iets toe te voegen? Uh, nou nee, ik heb me bijzonder uh, geanimeerd uh, nou, gesprek. Ik, ik ook En ik hoop uh, jij ook En ja, zeker. de luisteraars ook zeker. Tot de volgende keer Wij nemen even de tijd Om onze evenementen aan te kondigen Het eerstvolgende evenement Is alweer komende zaterdag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 Doneert u ook gelijk aan de Batavieren Podcast. Nieuw! Doneren aan de Batavieren Podcast. Hoezo? <laughs> Om uw waardering te laten blijken en ons financieel te ondersteunen in het maken van deze podcast. Hoe dan? Op onze nieuwe website batavierenpodcast.nl kunt u eenvoudig via Ideal Creditcard overboeking of PayPal uw geld geven aan ons. Er wordt een beetje geld geven. <lacht> <lacht> Hé, voor het goede doel. Ja, genaam. Ga er zo op.